Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. Canada heeft de onderhandelingen met Wallonië over het handelsverdrag CETA afgebroken. De Canadezen zijn op de terugweg naar huis. De Walen zijn tegen het verdrag omdat ze bang zijn voor concurrentie uit Canada. De Europese leiders gaan nu proberen het onderling eens te worden... in de hoop dat er dan verder kan worden onderhandeld. In Drachten kunnen mensen dit jaar niet meer terecht in het ziekenhuis. Zorgverzekeraars hebben te weinig zorg ingekocht. De afspraken met alle verzekeraars zijn overschreden. Waarschijnlijk zijn er meer verzekeraars die te weinig zorg hebben ingekocht. Vandaag werd al bekend dat sommige patiënten in Enschede ook op een wachtlijst komen. De VN heeft informatie dat meer dan 500 families uit dorpen rondom Mosul in Irak zijn weggehaald en dat die worden vastgehouden door IS-strijders in de stad. Dat is al ruim twee jaar, die stad is al ruim twee jaar in handen van IS en het lijkt erop dat IS bij de strijd om Mosul de burgers inzet als menselijk schild, dat zegt de VN. Sinds maandag probeert het Iraakse leger die stad te heroveren op de terreurgroep. SP en GroenLinks zijn boos dat het regeringsvliegtuig leeg naar Australië vliegt... alleen voor de tochtjes van het koninklijk paar daar. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vliegen met een lijnvlucht heen en terug... voor hun staatsbezoek, omdat het regeringstoestel er 2,5 dag over zou doen. Dat moet namelijk meerdere tussenlandingen maken om te tanken. En vanaf morgen zijn overdag op de Merwedebrug weer in beide richtingen twee rijstroken open. Het zal vandaag al gebeuren, maar het werd uitgesteld. Zware vrachtwagens en bussen mogen nog altijd niet over de brug rijden. Daar zijn haarscheurtjes in de constructie ontdekt. Het weer verspreidt over het land een paar buien die vanavond wegtrekken. Morgen is er nevel of mist. Geleidelijk lost die mist op en dan schijnt geregeld de zon. Aan de kust kan nog een bui vallen. Het wordt 9 tot 13 graden. Zondag ook eerst mist of nevel. Later op de dag wel zon. En dan wordt het 11 graden. Dit was het NLK. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen nog op de A1, vooral vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen 10. A2 utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zalbommel 11 kilometer. A4 naar Den Haag voor Zoetwouden rijndijk 9. A9 richting Alkmaar voor het knooppunt Velzen 8 kilometer. En de A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 10. A28 Utrecht-Zwolle 8 kilometer tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Daar staan we weer ons dansje te maken. Daar zijn we weer. Oh, wou jij wat zeggen? Nee, kijk maar uit. Uh, je mag wel <laughs> wat zeggen, hoor. Nou. We zijn weer terug. We zijn weer terug. En Daar Hans, wat terug. gaan we allemaal doen de rest van het uur? Nou, we gaan uh, de recept van de week hebben we. En we hebben het weer. En wat hebben we nog meer? Zee en kerst en het toetje. En we hebben alles. Het is weer één brok gezelligheid. Nou, gaan we wat leuks doen? Wat maken. wil je nog meer? Dat gaan we zeker doen. Ja. En we beginnen ook met een leuk muziek. vind je niet? Geen idee. Ta -da, ta -da. Oh. oh, die bedoel je? Ja. Nee, we gaan straks geen draaien. Oh, ja. Ook oh, goed dat is ook wel leuk toch? Ja, prettig. En daar beginnen we mee. Welkom terug bij 1 uur Gezelligheid. Dat is duidelijk een andere. Maar goed, er geeft iemand de Leeuw die slaapt nog steeds. oh we know oh we know oh we know oh we know oh we know Twee keer hetzelfde ging het draaien, zeg. Ja, ja, ja. Oh, die had hij al gedraaid. Ja, joh. Ja, nou, hij is niet eens opgevallen. Hij ja, bij kletsen veel te veel tussendoor. Het is wel lang <laughs> hier. Ach, ja. Hé, ga gewoon nog weer... een nuttig vertellen? Nee, je gaat nog een lekker oh, paardje. Nee, we, we gingen nog wel wat vertellen. Oh, oh ja, ze heeft wel wat. Ja. Goh. Vrouwen hebben altijd wat te vertellen. Altijd. Ja, maar dit keer is het wel heel leuk nieuws. Want Sinterklaas komt weer naar Zandvoort. Op zondag 13 november is het weer zover dan zal Sinterklaas met zijn pieten om twaalf uur s middags worden binnengehaald... door de KNRM op het strand voor de rotonde. Sinterklaas heeft beloofd met een heleboel pieten en snoepgoed naar Zandvoort te komen... en natuurlijk ontbreekt ook zijn paard Americo niet op deze dag. De burgemeester zal de goedheiligman om ongeveer kwart voor één welkom heten... op het bordes van het raadhuis midden in het dorp. Hierna zal Sinterklaas met zijn gevolg door het dorp richting de Korversporthal gaan waar zoals elk jaar het geweldige Pietenspektakel om kwart voor drie los zal barsten. De kaartverkoop voor dit kinderfeest start op zaterdag 29 oktober, dus dat is volgende week pas. hoor. Vanwege de grote vraag zal er dit jaar meer kaartjes verkocht gaan worden dan voorgaande jaren, maar zorg wel dat je er snel bij bent, want op is op. Uiteraard mogen de kinderen weer op de foto met Sinterklaas. Nou, is dat ja. geweldig. Nee. Maar is, is dat leuk in die, die Sporthal? Ja, de, de kinderen zijn er echt super enthousiast wat, wat over. Wat doen ze nou dan? Oh, ik, zelf ben ik er nooit bij geweest. Maar je hoort uh, van ouders terug dat uh, de kinderen helemaal door De Een kleine zijn. toetje is er niet bij geweest? Nee, een kleine toetje was daar nooit bij. Want toen was het daar nog niet. Oh. Nee. Jammer. Ja, dus maar, dan kan je goed, niet vertellen wat er gebeurt ik eigenlijk. Wel dat hij, uh, mijn vader zat ook bij de KNRM en uh, die haalde al uh, Sinterklaas regelmatig op. Dus ja, dat was wel ontzettend ja. stoer om te vertellen ja. dat mijn papa daar, ze, oh, <laughs> ja. die had met Sinterklaas gevaren. En, maar dan kom, komt hij dan met een boot aan? Hier? Ja, dan komt hij echt met een boot aan, met een reddingboot oh. van de reddingmaatschappij. ja uh, komen ze echt uh, voor de, uh, midden in het dorp voor de rotonde komen ze aan, ah, aan het strand. Ja. Het paard zit er niet op denk ik. Hè? Nee, die wordt uh, aan... aan uh, Kom met vliegtuig. Zeepaard? Huh? Ja, ik denk dat hij met vliegtuig. Zeepaard. Uh. Zee oh, dat kan ook. Het is een zeepaard. Kijk, ja, zijn kijk we zijn er. Nee, we lossen het op waar hij uh, bij staat. Oh, ja. oh, dat geen probleem. Kunnen we. Let's go girls. a woman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 Oh my god. Ja, ja, ja. Je kan er alles mee denken. Maar nou, ja, daar komt hij nee, aan, aan. En dat duurt 30 minuten, ben je ermee bezig, voor vier personen. En wat hebben we nodig? 500 gram kleine gehaktballetjes. 1 kilo aardappels. 450 gram dopperten uit de diepvries. 12 spriten bieslook. 1 theelepel currypoeder. 2 bananen. En een beetje boter. Stampbot. En dan gaan we hem nu bereiden, de stamppot. Schil de aardappelen en verdeel ze in gelijke stukken. Kook ze in water met wat zout in 20 minuten gaar. Kook intussen de dopperten 5 minuten en giet ze af. Bewarm de gehaktballetjes in een pan. Giet de aardappel af en voeg 50 gram boter toe. Stamp het geheel fijn en roer de kerrypoeder erdoorheen. Schil en snijd de bananen in blokjes... en voeg deze samen met de dopperten toe aan de puree. Serveer de stamppot met de gehaktballetjes... En de bieslook. Nou, het is een feest. En vind je niet? Nee. Oh. <laughs> We gaan... Uh... Ja, kletsen maar gewoon. Oh komt de van de week. Daar komt dat kleine toetje weer. Oh nee, er is ze weer. Ik mag na het eten, lekker abbeien met zwaar gewoon. Is dat zo? Het moet er zeker suiker overheen, of niet? Nou, ga nou maar winnen. je moeder. Schiet maar op. Doei. Deze is speciaal voor jou, Hans. Hier komt de hotstepper. Hier komt de hotstepper. Dankjewel.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 What's up? Them up and go. Uh oh, oh cha-cha-ching chang. You come out step up. Huh? I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. cultuur gevuld, hè? Ja, nou, nou, nou snap ik hem wel. Zo. Zo, hé. Dat kwam er wel eventjes binnen, hè? Ja, heb je, wel, uh, heb je wel het een en ander gemist, hè? Zo. Is dat zo? Ja, vind je niet? Oh, nou, ik nee? weet, niet, weet oh. niet. Ja, vind ik ook niet. Maar... Ja. Oh, Ga je ja. wat vertellen? Gaan we wat vertellen? Ja, we gaan wat vertellen. Het gaat over college des college. Elke vier maanden hebben leden van de beeldende kunstenaars Zandvoort, BKZ, de eer om het hun kunstwerken te mogen exposeren in de collegevergaderzaal van de burgemeester Nick Meijer, Meijer. Deze keer zijn het in mini-expositie College der Collegie. Enkele schilderijen van kunstenaar Aard Veer aanwezig. De werken van Aard Veer kenmerken zich met intense kleuren en diversiteit en experimenteert graag met verschillende technieken en materialen. Mocht u in de gelegenheid zijn om een kijkje te nemen in het raadhuis... dan moet u de beslist even langs gaan om het kunst te bekijken. Aard Ver was de voormalige groenteboer in ons dorp. Is dat zo? Ja. Ja, want ja, dus, dan zegt ze dat niet dan. Ik zit niet te liegen. En waar kom je? Waar kom je hier in Zandvoort? Ja, op de krocht. Oh, dus hij, oh hij is dus een Zandvoorter. Ja. Oh, wat leuk. Althans, ik weet niet of hij hier echt geboren is... maar hij heeft hier wel ah. jarenlang... aangespoolden. ja. Dat weet ik dus niet. Ja, als je zo'n een beetje tijd voor me hebt. <laughs> ja, wat fijn. Altijd praten, maar ik heb de microfoon lekker dicht. Da -da -da -da -da -da. Kriegsminister, daar gibt's niet meer. En ook keine düsenvlieger. Heute zie ik mijn ogen. Heb je nou haar microfoon ook dicht staan? Ze, ze zit mee te zingen, ik hoor het niet. Dus daar uh, hou je Bekka. Denk aan de en laat ze vliegen. Laat toch alsjeblieft niks vliegen, hè? want dat. Uh... Dan ben je ook een viespeuk. Als, de, als dat al oh. zo is, Hans, dan is dat te laat... voordat jij er ergen hebt. Ja, dat is waar. <laughs> Goed, over TMI gesproken. Um, ik heb nog uh, iets over... 10 november, dan is de dag van de mantelzorg. Ik vind het wel belangrijk dat die mensen... ook een keer in het zonnetje gezet worden. Mantelzorgers zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. Het is een taak die zij zichzelf va vaak heel vanzelfsprekend vinden... maar die ook langdurig is. En soms veel van hen vraagt. Op de dag van de mantelzorg wordt er bijvoorbeeld stilgestaan... dat de zorg die zij geven heel belangrijk en waardevol is. Het doel van deze dag is om aandacht te schenken... en waardering te tonen voor het vele werk... dat de mantelzorgers in Zandvoort wordt verzet. Als u een mantelzorger bent en u in Zandvoort woonachtig bent... of voor iemand in Zandvoort zorgt... dan wordt u van harte uitgenodigd voor een feestelijk programma... op de dag van de mantelzorg en wel op 10 november. Ze kunnen zich aanmelden bij, um, even kijken, het pluspunt volgens mij. Um, ik ben het ontzettend snel aan het lezen. Oké, okay. u kunt het laten weten uh, aan de consulent. Dat is Astrid Zoetmilder via telefoonnummer 023 5719393. Um, even kijken, het aanmelden voor de dag van de mantelzorg kan door te bellen met de plusdienst. En dat is dan 023 57 En dat kan tot uiterlijk 31 oktober. Nou, ik vind dat de mantelzorger niet voldoende in het licht gezet kan worden. Ja, het enige punt is... Um, de mantelzorgers zelf, die vinden het vaak heel normaal dat ze dat doen. En zij geven zichzelf absoluut niet op. Dus het is misschien handig dat je juist uh, als je een mantelzorger ja. kent... dat je die dan opgeeft. En ja. dat je zorgt dat die persoon naar het pluspunt komt... 10 november. Ja. Zet hem in het zonnetje. Ja, of ik zij. Ook een of haar. Het. Het. Een. Mag. Alles. Het mag een. Als hij maar in het zonnetje gezet wordt. Ja. Maar het klinkt een beetje een mantelzorger opgeven. <laughs> het, het, het klinkt niet positief. Je bedoelt het vast. Ja, oh, nee, wel, nee, maar het is wel, wel, wel positief. Aardig. Het is positief. Maar, ja. Klinkt meer als een advertentie. Beter als aangeven. Van, a, advertentie van een doodgraver of zo. Het is beter als aangeven. Dan moet je weer naar de hoge Aanmelden. weg melden. Aanmelden. Dat kan dan weer en wel. Niet opgeven. Altijd ja, okay. doorgaan. Ik lees het maar even Door. snel op uit de krant. Meer niet. Goed advies. Klaus. Nee, maar dat dit, uh, hij, dit is een hij. ik neem het ter harte. Ja, dank je. Oh, dat is uh, omdat hef, schaam, hef, andere, hef, waarschijnlijk hef. omdat er anderen bij zitten, nee, Hans. Ja. Westkust weerbericht. Oh, hand. ik ben een oh, ik ben de Ja, doe maar. Oh, ja, het, is, het ziet er niet zo vrolijk uit eigenlijk, denk ik. Maar het ook jij ook op... en weer... en daarom wil jij het doen, zeker? Ja, daarom. Brenger van het slechte nieuws. Ja, altijd. Ook op deze vrijdag draaide het om buien. En bij die buien was lokaal onweer mogelijk. De wind waaide uit het noorden en was overwegend matig van kracht. En de temperatuur steeg naar een graad op. Ik heb nog eerlijk in het zonnetje gezeten vanmiddag. Het ja, was dit, echt heel lekker. Het is van ook niet? En dat mag. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en er is nog altijd een buienkans. De wind wordt noordoost... en er is overwegend matig van kracht... en de temperatuur daalt naar 6 graden. Boom. Morgen blijft het droog. En er zijn flinke perioden met zon. De oost- tot noordoostenwind neemt af... naar zwak... En de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. Zie je, dus het oplaasbare scherm van de Drive-In blijft gewoon open. Die blijft staan. Als je me goed tijdt. is helemaal goed. Ja, dat komt goed. Dan heb je veel plezier morgen aan. Uh -huh. Zondag is er ook veel zon. Dus je kan weer in de zon zitten. En bij een zwakke tot matige Oost- tot Zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar een graad of 11. Maandag neemt de bewolking toe en later gaat het regenen. De wind waait uit het oosten en is matig over land. En vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar ongeweer 11 graden. Ik wens u een heel prettig weekend. En mooi weer wordt het zeker. Als het maar droog is. Uh, ja, maakt mij niet uit. Ik zit toch in de auto. Jo, me, <laughs> en ik ga zoenen op de achterbank, had ik gisteren jo, gehoord. Maar wat denk je van mensen met zo'n cabrio dan? Ja, die hebben pech. Ja, of ze hebben een hele grote paraplu. Kan ook. Dat Keen kan idee. ook. Ja. Maar ja, ze hoeven alleen maar een knopje in hun, op hun mobiel in te tikken... en ze komen er dringen, hè, ja, wat je wil. krijgen ze een ja. perenijsje, kan je het ja. nog kouwen. Ja. Top. Lekker, als je dan een patatje bestelt en het regent... dan heb je je ja. ja. Jam, jam, jam, jam Lekker jam, jam. ook. Het scheelt ja. wel. Als het goed hard regent, dan drijft de popcorn zo je auto uit. hoef je ja, die hoef je je niet, je patat... heb ik, Daar heb ik niet meer geen ervaring mee. jij ja, ik ken het wel. Ja, popcorn blijft drijven. Is dat zo? Ja. Ja, dat is heel, heel licht, licht, licht, ja. ja. ja. ja. Daarna is het ook pop... Vorm. Op, vorm? We moeten weer stil zijn, denk ik. Hij krijgt die blik in zijn ogen, zie je? Ja, wel ja, hè. Mm -hmm. Maar hij zet gewoon dat ding dicht, that's <laughs>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 wonder over haar en het gesprek eindigt over vrouwelijke hormonen. Nee, als je mannen kaal je? worden, dan heb je te weinig vrouwelijke hormonen. Ah. Echt waar? Wist je dat als de wereld naar de sodemieterij gaat, dat dat door de vrouwelijke hormonen waarschijnlijk komt? Hoe oh, dat, doet. Ja, we gaan nee, dat we serieus, over... even, dat is nou. serieus. heel ja. serieus? Er zitten zoveel vrouwelijke hormonen in het oppervlaktewater. Dat als je in um, het veerse uh, meer gaat kijken. Dat de mannelijke vissen, daar zijn de geslachtstelen van verschrompeld. van dat? Ja. Oh? Ja. Ja. En dat komt met name door plastics. Je hebt het al over ja. microplastics ja. gehad. Daar zitten stofjes in die imiteren vrouwelijke hormonen. Ja. Daarom ga ik ook nooit zwemmen. Nee, dat moet je ook helemaal niet doen. Daar uh, krijg je ook een hele lichte stem van. Is dat zo? Ja. Oh. Goed. We gaan uh, naar een uh, spannend iets. Wie wordt de onderneming van het jaar 2016 een prestigieuze titel. Want de afgelopen week heeft, uh, de, de, hebben de zandwoorden zelf de kandidaten aan kunnen melden. En uh, er zijn ingedeeld in drie categorieën. Uh, de eerste is horeca, en daarvoor zijn genomineerd Lunchroom Rabbel, Strandpaviljoen Ayuma. En de viskraam de Zeemeermin. En dat was trouwens niet in uh, die volle hoor. Maar het is gewoon. Uh, ja, er moet ergens een volgorde ingezet worden, natuurlijk. Uh, de categorie Retail, daarvoor zijn genomineerd Bruna Balkenende... de modezaak Sacktime en de zonnestudio Sunny Beach. En de overige categorieën zijn genomineerd... Sportschool Canamuse Zandvoort, Circus Zandvoort en Trampolinepaleis Jump XL. De winnaars in de categorieën en de uiteindelijke winnaar... van de titel Ondernemer van het jaar 2016... worden bekendgemaakt tijdens het Ondernemersgala dat op donderdag 17 november aanstaande opnieuw in het strandpaviljoen de haven van Zandvoort georganiseerd zal worden. Um, de, uh, u kunt als lezer van uh, de Zandvoortse Korant uh, via een bon die ook in diezelfde krant staat, maar ook via de Zandvoortse app uw stem uitbrengen.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 En waar, waar dit Die, die, die trampolinepaleis, uh, die Jump XL, zijn dat grote trampolines? Omdat het XL ja, heeft? dat is een hele uh, uh, rijen met trampolines oh, maar net, aan ze, elkaar. Ze zijn, zeg maar. Oh, toch wel? Het is één grote trampoline? Nee, het, het, het, het zijn ik... wel verschillende trampolines, maar ja. dat is zo groot opgezet dat er heel veel naast elkaar staat. Ah, en is dat buiten of binnen? Uh, is volgens mij binnen. Ja. Maar ik weet het niet. Dan zeker. gaan ze met z'n allen naar mij kijken. Ik heb geen idee. Ja, misschien oh, weet het jij niet. het. Wist. Nee, nee, oh. nee, nee, nee. En, en die viskraam, die, die zeemermin, is daar waar jullie je haring Ja. Ah. Ja. Daar ja. gaan wij altijd ons viskraam Die met A, B en C D en zo. Dat ja, je precies kan waar we ook de haring rijden. Ah, oh, wat ja. leuk. Ja. Nou, en, heb ja, jullie, ja. daar heb je zeker wel voor gekozen dan Precies. Ja, ja daar dat heb ik gestemd. Ja. Hey, even terugkomen op die vrouwelijke hormonen. Hè? Oh, god, er komt ie weer. Deze ja, dames hebben een oplossing. nou de oplossing meegekregen of niet? Ja, ik ga. Ja, ik, ja. Ja, okay. ik ga niet zwemmen. Ja, okay. <laughs> was nee. dat de oplossing of niet? Nee. Nee, nee, nee, zei nee zei maar dat maakt niet. Nee, laat maar zitten. Geen mannetje nou. Ik was uh, weg. Waar, waar was je? Ik was uh, bij de brandweerzorg. Oh, het brandweer? Ja, brandweerzorg. Meer dan alleen blussen. De meeste mensen kunnen de brandweer van de blussenauto's, die met bloeiende sirenes, op weg zijn naar een brand. Toch doet de brandweer meer dan alleen blussen. Een belangrijke taak is het voorkomen van brand. Hoe Brandweer Kennenbeland dat doet... is onder meer een gesprek tijdens de informatiebijeenkomst op 26 oktober. Voorkomen is beter dan genezen. Geldt voor een brand. Daarom investeert de brandweer veel in voorlichting over brandveilig leven... wonen en werken. Tijdens de bijeenkomsten richt de brandweer zich in het bijzonder... op brandveiligheid in huis. Samen wordt er gekeken naar wat ze zelf kunnen doen om de brand in hun eigen woning te voorkomen. Burgemeester Niek Meijer zal de bijeenkomst openen en ingaan op de rol van de gemeente. Wat doet de gemeente op het gebied van openbare veiligheid? En wat zijn de speerpunten in Zandvoort voor de komende jaren? De bijeenkomst is om 2 uur tot 4 uur in de brandweerkazerne en u kunt zich aanmelden via oov.zandvoort.nl de bijeenkomst wordt vol vuur geopend door Nick Meijer. Kijk, dat bedoel ik. Van de brandweer. En daarna afgeblust? Dat weet ik niet. Dat ik... weten we nog niet. Jullie ja. jullie ook dit uh, zo, uh, dat je zegt. ja. Bring it In Eindeloze wandelingen over 13 kilometer lange zandstrand. Robuuste duinen waar je via de vele fietspaden met je fiets doorheen kronkelt. Weidse borsten waar je met gemak kunt verdwalen. Een oase van rust en ruimte midden in de randstad. De paden op en de duinen in. Trek erop uit en ontdek hoe mooi de duinen en de natuur in en rondom Zandvoort zijn. Verschillende routes zijn in kaart gebracht en gratis verkrijgbaar bij het centrum van Zandvoort. Een uitgebreid padennet leidt de wandelaar door de dennenbossen... en het open duin met steeds verrassende doorkijkjes en uitzichten. De oplettende wandelaar kan een vos, ree, eekhoorn of zelfs een damhert spotten. Ook zijn er paden die over de hoogste toppen gaan... met uitzicht over de Noordzee en de bollevelden in het achterland. Er is zelfs een speciaal uitkijkpunt en het natuurproject Noordvoor waar mensen door de wind veranderde duinen van dichtbij kunnen bewonderen. Fietsen met een ATB doe je niet op asfalt... maar vooral op duinzand, gras of modder. En is mountainbiken is veel explosiever dan gewoon racen met de fiets. Je fietst in een onregelmatig gebied. Voortdurend heuvelt je op en heuvelt je af. Liefst in een mooi natuurgebied. En dat is in bij Zandvoort. Briljant. Heet mooi? Ja, echt briljant. de zee. Op het strand ligt vaak aangespoeld en achtergelaten afval. Op verzoek van stichting Juttersgeluk... ...plaatst de gemeente Bloemendaal ook dit winterseizoen... ...weer drie jutbakken op het strand. Misschien is dat ook een goed idee voor Zandvoort om een keer mee te doen. Um, op de bakken is de oproep Doe mee, verlos de zee gespijkerd. Hiermee worden strandbezoekers gemotiveerd... ...afval van het strand erin te deponeren. Juttersgeluk recycelt dit afval in haar dagbestedingsatelier... Doemee de Zee is een burgerinitiatief dat is overgewaaid uit Zeeland. Een paar jaar geleden verzamelde Matthijs Liefvaart op de stranden van Goede Overflakkee echt een bergafval. Hij plaatste er een bordje van juthout bij met de tekst Doemee de Zee. Toen hij twee weken later terugkwam was de berg tot zijn verbazing enorm gegroeid. Wandelaars hadden in grote getale gehoor gegeven aan zijn oproep. Inmiddels wordt zijn initiatief op steeds meer plaatsen aan de kust overgenomen. De gemeente Bloemendaal ondersteunt dit initiatief dus van harte, al dus wethouder Nico Heijink. Juttersgeluk geeft al meer dan een jaar een goede voorbeeld voor afval van het strand op te rapen. Met de jutbakken en de aanstekelijke oproep willen zij wandelaars activeren om het goede voorbeeld te volgen. En dat het werk blijkt wel uit het succes. Met deze jutbakken hopen we het Bloemendaalse strand weer een stukje schoner te krijgen. De bakken worden geplaatst bij de strandafgang bij de Kopzeeweg, bij Parnassia en bij Duin kruidberg Juttersgeluk is het gevoel als je iets op het strand vindt waar je niet naar op zoek bent, maar toch erg blij van wordt. Het succes van vorig jaar krijgt nu dus een gevolg. Samen met de Rensbrigade gaan de deelnemers en vrijwilligers Juttersgeluk in de Jutbakken leggen. Van de gevonden en de achtergelaten materialen maken we dan weer nieuwe producten. Ja, hij zit weer voor elkaar, hè? de boef. Hij zit heel, heel fanatiek allerlei bewegingen te maken. Maar ik zeg niks. Nee, het is net een dove tolk wat je probeert te doen. Maar goed, um, ze gaan dus nieuwe producten maken in het atelier in Overveen. Dus um, duurzaam. Sorry, toet, maar dat was de laatste keer. Voor vandaag dan. Ik wou net zeggen, dat zal vast niet volgende week gelden. Maar dat maakt niet uit. <laughs> <laughs> Till the sun Er al bijna. het was het was weer heel gezellig hoor je de teleurstelling in mijn stem ja ik hoorde we vallen nu ook in een gat hè? het is geen zingen nou ik vind dat zo raar ja ik ook ja. echt heel raar ja pa. ja vakantie ja ja, ja jammer ze afschaffen. ja wij zijn er weer donderdag ja met een gast oh met Halloween oh over Halloween oh leuk leuk leuk ja. leuk ja. Leuk, ja. Leuk, ja. Leuk, ben leuk ben benieuwd leuk, ja we zijn moeten dus verkleed worden eigenlijk hè nou ja, ik hoef dat niet te doen, want ik ben altijd over Peter. Nee, dat je, maakt niet. je een pompoen over je hoofd? Ja, <laughs> ja dat kan ik uh, doen. haar uit zijn gezicht. <laughs> he, oh, dat is het. Jijks. <laughs> nou, kleine toetje ook weer bedankt. Ja, en grote toetje. Toet en Oh, ja, de, de, gelukkig bij de moeder. Ja. Weg met dat kind een lastig kring, hoor. Ja, wel Tjoh, erg. Wat een kring, man. Ja, ja ik dat wel aandoenlijk. Ja? Het ja. is altijd een slagroom. Ja, het is helemaal gek de slagroom. ja. ja, ja. Als ja. mijn collega dat noemen, dat is een klein aderig narigheidje. dat ja, collega's ook. Zo, ja, collega's. zo, zo. Ja. zo. Ja. Nou, luister, ik wens u een heel prettig weekend. Ja, heel veel plezier bij de drive-in morgen. Ja. Ja? ja, inderdaad, Julia. En mooi weer. En niet te ver op dat knopje drukken, want er wordt er een hele hoop gebracht. Ja, we gaan het testen. We komen hier volgende week nog op terug. Ja, dat is goed. Ja, goed. Heel tot, fijn weekend iedereen. Week. En gezond weer op morgen. Ja, en dankjewel. Oké, okay. nee, jullie bedankt. Graag gedaan. Dag.